Zit van der Linde met het NOS-journaal. De dijken in Limburg hebben vannacht stand gehouden. In de regio Roermond is het water in de Maas aan het zakken, meldt de veiligheidsregio. Dat betekent niet dat het gevaar geweken is. Waarschijnlijk is er in het noorden en midden van Limburg, zeker tot maandag, sprake van hoogwater. Later vanochtend gaat het waterschap de dijken inspecteren. Veel geëvacueerden mogen voorlopig nog niet naar huis. In Duitsland en Oostenrijk waren gisteren en vannacht wel zware overstromingen. In Beieren zijn meldingen van evacuaties, overstromingen en aardverschuivingen. Ook in de deelstaat Saxe is veel regen gevallen. Daar zijn sommige plaatsen niet meer bereikbaar, zeggen de autoriteiten. Het dodental in Duitsland van eerdere overstromingen is opgelopen naar 155... In Oostenrijk werd de plaats Hallijn bij Salzburg zwaar getroffen. Hulpverleners hebben met boten en vrachtwagens mensen uit hun huizen moeten redden. Inmiddels is het waterpeil in Hallijn weer gezakt. Het treinverkeer tussen Maastricht en Sittard is vanochtend weer hervat. De treinen reden niet vanwege de wateroverlast in het gebied. Tussen Weert en Roermond zijn tenminste tot 10 uur vanochtend geen treinen. En tussen Maastricht en Luik is er de rest van de maand geen treinverkeer meer. Daar worden taxibusjes ingezet. In het Olympisch dorp in Tokio zijn twee atleten positief getest op het coronavirus. Het zijn de eerste gevallen onder sporters. Het is niet bekend uit welk land ze komen. Gisteren kreeg al iemand van de organisatie een positieve testuitslag. De film Titan van regisseur Julia Ducournau heeft op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. De Franse is de tweede vrouwelijke regisseur ooit die de prestigieuze filmprijs wint. Er waren ook twee Nederlanders genomineerd, regisseur Paul Verhoeven en acteur Gijs Naber. Beide vielen buiten de prijzen. Het weer nog, de ochtend begon met wat mist, later breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. De FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Noord-Holland nog viel op de A15 richting Amsterdam. Tussen naar de west en Muiden nog een kwartier vertraging door opruimwerk. De linker rijstok is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 9. me die. Yes I am Hold on The streets are getting hotter. Oh, There yeah. is no water to put out the fire. Mm -hmm. Me and my friends See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Oh, Then yeah. I look up in the sky, open the there's a day. Now put it, mama, mama, now mama, jolla. I it, mama, mama, jolla mama, now mama, mama, yeah, well Dit de zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zaterdagochtend, als hij daar loopt. Mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot? Kleine jongens die gedragen zich als lofpillen.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 zich alsnog en dan maakt die jongens Niemand voor de tof. Ik ben trots op je stunts en je acties. Maar vooral je strijdlust en je passie. En zo'n spalb is een tikje overdreven. En wat schattig. En je weet het zelf best ook, het mag niet maar. Gewoon genieten, jongen, kom maar goed. Echt, je bent een sympathieke knul geworden. Soms een ettenbak en soms een kampioen. Met de ballen ze voet op. Zaterdagochtend hey, jij kan hier nog de winnen, maar als u daar uh... Dragen gedragen zich als prof. Doen met regelmaat iets stoms. En, <laughs> klein jongen. Je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht. maar je grote broer is trots op jou. Doe de doe Kleine jongens vliegen, gedragen zich als prof. willen wisten, waar het kost. Niemand nadenkt voor de tolenslaan. Ieder achterin gedragen. De als toch, nog paard die niemand de I'm No puedo elevar, me pones mal Leto van zon, zee, Zandvoort en Zutphen.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 Nessa gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, olá. Até o sol vai a gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, pular que hoje vai rolar o t. Gustavo Lima e você, me maar het te verladen. Ik wil met je komen zitten in de madrookada dansen, volar. me liga, maar te verladen. Ik wil met je komen zitten in de madrookada dansen, volar. Dat vandaag gaat rollen. Chet chet chet chet chet chet chet chet Você chora carta me liga, mas tá de balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, pular, até o sol raiar Gaat me liga, mas tá de balada. Tem que estar até de madrugada. Dançar Que hoje vai rolar me hou, je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je Minha gosta dessa balada, quero você na madrugada dançar, rolar, até o gata raiar, canta minha gosta dessa balada, quero você na madrugada dançar, rolar, que hoje vai rolar o cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet Wie die gostou de top. Wie van Dit is de lange hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. sunny afternoon Jungle life, I'm living in the open Native that carries is all Burning bright, I thought it blurs a signal to the sky I said, I wonder, does the message get to you? The How would you like to fly That summer queen should ride But you still deserve the crown Why hasn't it been found Mama lives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 Don't it come on? It feels like something's eating up. Come enough. on, can I leave? Yeah. With you? Yeah, I don't know, what sure I'm sure it's good to me. Sing it one more God. time. It feels like something's eating yeah. up.